Dit is Maud Schreurs met het NWG De politieagenten breiden hun acties voor een nieuwe CAO verder uit. Vanaf morgen innen ze geen geldboetes en achterstallige betalingen meer, zegt vakbond ACP. Eerder waren de agenten al gestopt met het schrijven van bekeuringen. De bonden kiezen naar eigen zeggen voor publieksvriendelijke acties die de schatkist maximaal raken. De politieagenten willen niet alleen meer loon, maar ook een lagere werkdruk en betere werkroosters. De politie in Berlijn heeft een man daar opgepakt die daar ruim een week geleden twee slapende daklozen en brand zou hebben gestoken. De twee werden op een treinstation overgoten met een brandbare vloeistof en een brand gestoken. Omstanders wisten het vuur te doven. De slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis en eentje van hen is er slecht aan toe. De verdachte wist te ontkomen, maar de politie kwam de man van 47 op het spoor via beelden van bewakingscamera's. Mensen die met ernstige griep op de intensive care liggen... hebben drie keer zoveel kans op een dodelijke schimmelinfectie... dan andere IC-patiënten. Nederlandse en Belgische ziekenhuizen hebben dat onderzocht. Bijna de helft van de mensen die de schimmel in de longen krijgen... overlijdt er uiteindelijk aan. De onderzoekers gaan nu kijken of het slim is... om elke IC-patiënt meteen een antischimmelmiddel te geven. Het waterverbruik in Nederland is de afgelopen tijd iets afgenomen... meldt waterbedrijf Vitens... Of de oproep van een paar weken geleden om zuinig te zijn met water daar de reden voor is, is onduidelijk. Vitens is blij met de kleine afname, maar zegt dat de oproep om op het waterverbruik te letten nog steeds geldt. Het advies om niet te sproeien, korter te douchen en je auto niet te wassen blijft dus nog van kracht. Het weer: zonnestapelwolken. Aan de kusten: meeste zon. En in het zuidoosten: kans op een enkele regen- of onweersbui. Het is 24 tot 29 graden. Morgen en vrijdag: droog en veel zon. In het binnenland: kan het 35 graden worden. Dit was het NWS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Just stop your crying, it's a sign of the times.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 They them, they them Girl, I'm gonna make you sing I wanna sing